Gert Gluck met het NOS-journaal. De zangeres Anneke Greunlo is overleden. Haar grootste hit was Brandend Zand... waarmee ze in 1962 een nummer 1 hit scoorde. In een carrière van ruim 50 jaar verkocht ze wereldwijd 30 miljoen platen. Andere hits waren Sorabaya, Simeroni en Paradiso. Alleen al in 1963 ontving ze vijf gouden platen... en dat leverde haar een record op in het Guinness Book of Records.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 De oud-minister zei verder dat hij niet enthousiast is... over afschaffing van de dividendbelasting. De orkaan Mangkut heeft nu ook Hongkong bereikt. Chinese media spreken van de hevigste storm in tientallen jaren... en er zijn windsnelheden gemeten van 200 km per uur. Andere steden in China hebben ook last van de orkaan. Zeker een half miljoen mensen zijn geëvacueerd. Het vliegverkeer is ontregeld en in twee Chinese kerncentrales... die in de baan liggen van de orkaan... geldt de hoogste staat van paraatheid... Mancoert richtte eerder vernielingen aan in de Filipijnen. Daar zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. In Amstel-Venus gisteravond de Rooms-Katholieke urbanus -Kerk grotendeels door brand verwoest. De brand is waarschijnlijk ontstaan in de meterkast. De urbanus -Kerk, een ontwerp van architect Pierre Kuipers... was net gerestaureerd en pas een paar maanden weer open. Het weer, wolkenvelden en zon op de meeste plaatsen... blijft het droog door het 20 tot 23 graden. Morgen in het noorden mogelijk nog een lichte bui...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 Music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 CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Fijne zondag en tot de volgende keer. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.